Mag ik even nu uw aandacht. En dan nu een moment voor bezinning. Luisteraars: De Tuinman en de Dood. Van P. Van Eyck. Een Persisch edelman. Vanmorgen eelt mijn tuinman wit van schrik mijn woning in. Heer, heer, een ogenblik. Ginds in de Rooshof snoerde ik lood na lood. Toen keek ik achter mij. Daar stond de dood.